Rotas opera tenet a reposato. Ik begrijp er de bal van. Te moeilijk voor een ja. gewoon politieofficier. Ja, Wacht, rotas betekent wielen en opera dat is werk. Enfin, dat is één van de mogelijkheden, maar de rest is gewoon. Chinees? Ja, ongeveer toch. Eerlijk gezegd, commissaris. Ik kan me niet voorstellen dat Jean Luc Froman iemand is die in het Latijn correspondeert. Met andere woorden, u denkt dat dit bericht niet voor hem is bedoeld? Nee. Dan heb ik maar één vraag, mevrouw de substituut. Ja. Voor wie dan wel? Kwartagte bezneder, maar is dat niet een toisoni? Alleen korega. Kom je doorlopen, Hier niet voor detailazen de blijven staan, hè? Wat verandt Bagras? Baagrasse? Bagras? Nee, nee, bruin ogen? Nee, no, nee, no. inside jewelry shop, Bagras Baagras rasnijt. Diefs. Diefs, ja, ja. Ah, ik heb een camera-picture, foto. Va van een lege alle etage? We je ze eigenlijk niet. Allee, dat is goed. Wanneer? hé. wanneer? Zij ik hoorde je het niet? Wat is dat? Is dat hier een attractie toeristiek of wat? Wie de jij? Jacques Roman. Hoe is de commissaire? Commissaire? De dans. Ah. Maak maar af dat die chogunnetjes hier weg zijn, hè? Ja, ja, meneer. Allee, kom, vooruit, hè. Away, weg. No maar stilstand hier, kop. Ah, dank, monsieur de commissaire. Wat iets gevonden? Wel, we zijn volop bezig met de eerste vaststellingen. Oh ja, dit is mevrouw Martens, zij leidt het onderzoek. Een fin. Stoort u dat, meneer Vrooman? Oh, een mens verschiet van niets meer tegenwoordig, madame. Maar zwaar, je ne demande qu'une chose, hè. Dat het onderzoek hier rap geflikt is. Een tel publicité kan onze familie missen als de pest. Misschien dat u ons al ineens kunt helpen zien. Moi? Hiermee. Van een adjunctcommissaris. Qu'est-ce que c'est? Dat vragen wij ons ook af. Rotta. Opera? Teenet? Oh, oh. zou een soort handtekening kunnen zijn van de daders. En hebben ze dat hier achtergelaten? In een envelop, die mogelijk bestemd was voor uw zoon, ja. Paris-Jean-Luc. Even terug naar huis. Oh. Rota, opera. Nonsens? Versta ik niks van. Geef dat maar aan madame. Dat is nu iets waar vrouwen goed in zijn, zie je, in puzzels leggen. In puzzels herkennen ook. Pardon? Uh, Jacques, uh, Jacques, uh, wat denkt u, um, als we de mensen een keer hun werk lieten doen, hè? De Kranenburg zal wel al open zijn, uh, dan kunnen we daar op het terras een en ander bespreken. Hè? Oui, oui, c'est peut-être mieux, oui. C'est so, ça. So. Ja, red door de kei zou ik zeggen. Ja, maar zeg, wat denkt die oude man wel? Dat komt hier binnen, zegt twee dingen tegen mij en twee keer om mij te affronteren. Ja, te horen niet direct een feminist, hè, onze vriend Jacques. En zo te zien niet direct een goede comediant, hè? Hoe dat? Hey. De manier waarop hij reageerde toen hij hem dat briefje liet lezen. Mij maakt u niet wijs dat die tekst echt zo onbegrijpelijk was voor hem. We hebben een jakse alsjeblieft gekregen. Uh, dank u wel, dank u wel. Gezondheid. Ja, ik terug. Ja, uh, ik moet zeggen, zoals u het hele gebeuren opneemt... ...chapeau. Er zijn heel wat mensen door het lint gaan... ...als hun zoon op die manier het slachtoffer was geworden van een overval. Ja. Ja, qua bon... In moeilijke omstandigheden moet je zeker uw kalmte bewaren, waar of niet? Ja, natuurlijk, ja. maar het besef ineens is een pakje miljoenen kwijt te zijn. Oh, het geld is het minste van mijn zorgen. Jean-Luc liet anders verstaan dat de verzekering waarschijnlijk niet zou tussenkomen. Jean-Luc moet zwijgen over dingen waar hij geen verstand van heeft. Ja, klopt dus niet. In normale omstandigheden wel, maar niet als je weet bij wie je moet zijn, natuurlijk. Dat geld van de assurance zal er rap liggen, je t'assure. Ja, ons kent ons. La peau est plus proche que la chemise. Ja, <laughs> Maar uh, waar ik meer belang aan hecht, uh, is dat heel die affaire stilgehouden moet worden, hè. Mm -hmm. Zo vlak voor de verkiezingen. Je hebt gezien wat er vorig jaar gebeurd is. Ja, maar dat was nationaal, hè. hè? Zo'n dienstalkans zullen niveau communaal hetzelfde effect hebben als die dioxinecrisis mm -hmm. van vorig jaar. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Dus mond dicht, iedereen. E padpres. D'accord. Zeker. Dus je weet wat de partij voor u gedaan heeft, hè. Mm -hmm. Ja, u mocht gerust zijn, dus hè? Ik, uh, ik zorg voor de nodige discussie. En hey, madame Nietoes daar, uh, hoe weet je ook weer? Martens? Ja, Martens, ja. dat was op zich nog nieuw in het vak. En ik kan haar via via wel de juiste uh, richtlijnen geven. Uh. <laughs> Tot nu, nog eentje? Oh, bij mij. Garçon! Guido, zijn jullie nog bezig aan dat verslag? Ben ben zo klaar. Ik zou denken. Ik trakteer in Lestamine. Ik zou liever iets willen eten. Ja, doe dan gelijk ik, hè. Drink duvel, dat is eten, eten en, en drinken. Ja, <laughs> ja, dat kennen we van jou. Oeh, dat kennen we. Wil je nu <laughs> zeggen dat ik aan verslaafd ben? Oh, ik zou niet durven, Pieter. Serieus, ik zou echt niet durven. Dat is al goed zakken wassen. <laughs> Kom, lichtbak uit en mee. Dan vertel ik nog wat over dat geval bij Vrooman. Ja. En uh, over mevrouw de substituut. Wat kan dat vrouwmens u interesseren? Ja, ah, je kon je ogen er niet vanaf houden, man. Houd toch op, onnoegslaag. <laughs>